9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, en een kerstvers uur Sportzomer ligt voor ons. Met een tafel vol gasten. Topkolver Daan Huizing. Journalist Filip Dreugen. En toerverslaggever Sebastian Timmerman. Die is hier nog steeds. Die openstaat voor vragen via sportzomer. 1.nl en via Twitter met de hashtag R1 Sportzomer. En aan tafel is ook aangeschoven Joris Stoebinski met het NOS-nieuws. In een deel van de Utrechtse wijk kanale Eiland, is een noodverordening van kracht... omdat er asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied in, dat is afgezet met hekken. Wie binnen die hekken woont moet binnen blijven en ramen en deuren dicht houden. Maar daar houdt lang niet iedereen zich aan. Kinderen spelen buiten en mensen laten bijvoorbeeld hun hond uit. Een flat met 48 woningen aan de Laan in kanale Eiland is ontruimd. De bewoners werden eerst opgevangen in een sporthal en konden daarna naar een hotel... Volgens lokale burgemeester Isabella van U Utrecht geldt de noodverordening voor een gebied met honderden woningen. In dat gebied wordt gezocht naar sporen van het kankerverwekkende asbest en worden metingen gedaan. De politie patrouilleert in Kanale Eiland en RTV Utrecht doet dienst als calamiteitenzender. Bij bomaanslagen in drie steden in Irak zijn twintig mensen om het leven gekomen en tachtig gewond geraakt. Veel gewonden verkeren in levensgevaar.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 Vandaag was volgens de organisatie een record met 65.000 bezoekers. Het festival begon 16 edities geleden op een, op een weiland in Hummelo... met een illegale motocross en daarna een optreden van de rockband Jovink. Nu draait de Zwarte Cross nog altijd om de motorsport... maar er is ook kermis, theater, veel muziek... en dit jaar zelfs een restaurant op sterrenniveau. Het weer. Vannacht plaatselijk mistbanken. Morgen overdag opnieuw zonnig. Het wordt dan tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het Zuidoosten. Namorgen ook volop zon en oplopende temperaturen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het komende half uur veel aandacht voor Koningshuizen. En dan vooral het Nederlandse koninghuis natuurlijk. Want hier in de studio is royalty-expert Filip Dreugen. En na half tien gaan we het over golf hebben. Want we bespreken met Daan Huizen zijn glansrijke carrière. En we, be we beginnen in Utrecht. Hier zijn Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, want wie daar zijn huis uit gaat, mag er voorlopig niet meer in. In de Utrechtse wijk Kanaleiland is dat. Daar geldt in een gebied met honderden woningen een noodverordening. Omdat er asbest is vrijgekomen bij werkzaamheden aan de huizen. Verslaggever Karin Alberts strof in die wijken ronddolende buurtbewoners. Nou, ik woon hier. Oh jee, en nu? Uh, ga ik wel uh, beluisteren op de Greppenberglaan heb ik net beluisterd. Daar is een ruimte voor de inwoners. Blijkt. Dus ik ga ze even horen of ik nog naar huis mag vanavond of niet. Succes. Toen ik eerder deze middag aankwam, was hier alleen maar een politieagent in zijn eentje. Die de mensen tegen moest houden aan de entree van de wijk. Toen werd er vervolgens een rood-wit lint gespannen. En inmiddels zijn er hekken neergezet door medewerkers van de ME. Dus ja, het wordt toch echt een stuk moeilijker om die wijk binnen te komen. Uh, ja, inderdaad. En wij, Hij is net klaar met werk en ik ben nog bezig met mijn werk. Want wij zijn van de SBBU en wij hebben cliënten in deze wijk wonen. En daar moet u bij komen? Als het nodig is wel, ja. Want wat is de SBBU? Stichting Beschermende woonvormen in Utrecht. Een RIBW-instelling. Oh. Dus ja, dit zijn uh, uh, psychiatrische patiënten die ja. in de wijk wonen. En die hebben die hulp echt nodig? Nou, ik denk bij dit soort calamiteiten, dan raken ze aardig verstreken. Dus, ja. En wat gaat u nu doen? Eh, wachten tot ik eentje belt en hopen dat ik naar binnen mag. Ik zie het wel. En uw eigen gezondheid dan? Het gaat om asbest, hè? Jawel, maar uh, de wind staat goed, hoop ik. Het <laughs> dus... heeft de afgelopen dagen veel geregend. Daarom ook dat, ja. en Meestal wordt het groter uitgepakt dan wat er uiteindelijk gevonden wordt. Dus, uh, ik ben voor mezelf niet zo bang. Succes, ik ben benieuwd of het u lukt. Ja, dankjewel. Okay, dank je informatie. Ja. U wou uw kinderen ophalen bij uw moeder, begrijp ik. Uh, nou, mijn kinderen bij mijn moeder brengen. Die past op. Ja, dat, ja, dat mag nu, dus door... niet? Nee, ja. nee, want uh, degenen die daar uh, verblijven ku ja, die kunnen wel uit, maar dan weer niet in. En wij kunnen er niet in. Wat nu? Ja, geen idee. Vrijnemen, denk ik of zo. Zou dat mogen van de baas? Heeft er u een is... beetje een aardige ja. baas? Ja, ja, gelukkig wel. Maar er zit geen, niks anders op. Ik heb geen oppas. Ik kan ze moeilijk meenemen. Ja, Maar ik, uh, ik schrok ervan, want ik probeerde eerst uh, bij de winkelcentrum... Uh, via die kant de Stanleylanen in te rijden. Nou, dat lukte dus niet. Via deze weg lukt het ook niet. Dus ik schrok er eigenlijk wel van. Daar staat u dan en u mag niet naar huis. Dat klopt, ja. We hebben ramadan, we kunnen ons huis niet naar binnen. We kunnen niet koken, we kunnen helemaal niks doen. Daar staan we dan. En dit is al vanaf donderdag al bezig... en we weten gewoon helemaal nergens van. We hebben het vandaag pas gehoord. Ja, dus we gingen gewoon even buiten wandelen... en we konden opeens ons huis niet binnen. Dus, het uh, je toch raar te kijken. Zeker weten. En vooral met een kleine kind is het helemaal niet uh, normaal meer, zal ik maar zeggen. Ja, want hoe oud is die? Die is pas één. Ja, die ook eten en alles. Juist, die heeft ook eten en alles nodig natuurlijk. En uh, we staan maar buiten nu. <laughs> en we weten ook niet hoe lang het gaat duren en zo. We hebben ramadan, we willen koken, we willen eten zometeen. Dus we zien het wel, we wachten het maar af. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Is waar een kip aan het spit is, waar de kerk in het midden staat, waar de purperen hei hij en het geld in het zwarte fruit, waar me nauwelijks Nederlands praat. Waar een diploma geen zin heeft, en de koning ook al niet. waar de scherm mijn koningin defineert. Waar het voor goed groep is en een vessel de kracht is al mijn vader en aan de toch inspiekeert. Zijn. Vlaanderen buiten waar de vogel te sluiten Vlaanderen land bij het Noordzee strand, <tie> waar de kleuren bij schijs is, is nog een schroep op een is, waar de rijkswacht goed functioneert, waar een pikken houwelen en ze pintje te vinden zoals het beter door kez in die geest. Waar de geest op zijn H is AWVK is waar men ergens zo dan prijst. Waar de hier op paraat zat, de vrouw aan de maat zat. de kamerads graag had de premier nogal vaag. Waar de vakantie naar Spanje wijst. Ja, die van bent de waterenstooi, de meisje in het hooi, de Vlaamse romantiek. Vlaanderen boven, waar we een bier nog gaan stoven. Waar de mensen belangrijk zijn, en de mensen omvangrijk zijn. Vlaanderen buiten, waar ik de heer nog zag spuiten. Vlaanderen, mijn land, bij het Noordzee stroom. Een ode aan Vlaanderen. Raymond van het Groene Woud, Vlaanderen boven. Philip Dreugen, uh, heel Nederland wil weten of je familie bent van? Ja, iedereen die die rare achternaam <laughs> heeft in Nederland... is in principe familie van elkaar. Van Getjan. jan ja, dat ja. is een, een achterneef van mij, als ik het goed heb. Ja, maar de Society Watcher, zoals die wordt genoemd... voor ja. de mensen die uh, niet denken van, over wie hebben we het? Ja, fantastisch, man ik ben hem één keer in mijn leven tegengekomen. We stonden in twee pashokjes naast elkaar allebei een broek te passen. Dat, was, <laughs> dat, is mijn en, dat is mijn enige ervaring met hem. Onwetend was... ook van elkaar? Of, uh, dat nou, was een ik, ik, ontmoeting. ik herkende hem toen wel en hij mij uiteraard uh, toen niet. Het is al heel erg lang geleden... En, uh, toen dacht ik van, uh, zal ik wat zeggen? Nee. Laat, toch maar niet laat, Het was, het, het was geen, geen familiereunie in een kledingwinkel. Uh, nee, nee. Het is, is bedoeld niet zoveel <coughs> mensen met die achternaam... maar toch wel genoeg dat, we, dat je elkaar niet allemaal uh, kent. Ja. Um, heeft een van jullie eigenlijk, Daan Huizing ook, Colfer... die mag er ook op reageren, uh, uh, Willem-Alexander wel eens ontmoet? Ik niet. Ja? Ik één keer uh, tijdens de Olympische Spelen van Turijn. Ja. Ja? Toen was er een, was er een bol... En de... Daar was een aantal journalisten ook voor uitgenodigd. Onder wie die van de NOS. Ik weet niet of de vraag ook aan mij gericht ja, is. Ja. Nee, ja, ik heb hem één, één keer in mijn leven. Ja. Ja? Maar ja. ook echt, echt gewoon ook een goed gesprek met hem kunnen voeren? Nee, dat werkt zelden zo. Waar was die ontmoeting? Dat was uh, bij de Universiteit van Amsterdam. Daar werd wat geopend en daar was ik toen bij. Okay. Is, wat voor moment is dat dan voor jou? Ja... Uh, eigenlijk uh, niet zo heel erg bijzonder, moet ik zeggen. Ik bedoel, het, het, op dat moment zijn ze in functie. En als ze in functie zijn, dan weet je, dan krijg je een, een leuk praatje even de hand. En, en dat is het dan. Aan de andere kant, kijk, wat ik veel interessanter vind... is ook in de familie te duiken. Juist al die dingen die er gebeuren als ze niet in functie zijn. Die ze hmm. niet willen laten zien. Hmm. Dus aan zo'n moment heb ik niks. Ik zit ook niet achter, de, achter het hek bij uh, Prinsjesdag bijvoorbeeld. Nee, dat snap ik, nou ja, maar dat af, is natuurlijk wel anders. Afgelopen keer toevallig wel trouwens, maar normaal, <laughs> normaal gesproken. Met een hoedje en een vlaggetje. <laughs> ja, goed. En, en uh, ik heb dit jaar bijvoorbeeld ook Koninginnedag gedaan, ook op Radio 1. Uh, en dan sta je ook weer achter dat hek. Dus uh, ik, <laughs> eigenlijk, eigenlijk is het onzin wat ik dit zeg. Ik sta wel ik achter de alleen nou, ik, ik maar... Ik, ik vind die achtergronden veel interessanter. Ik heb veel meer met uh, de dingen waar ze dan ook eigenlijk liever niet van willen... Dat, dat het naar buiten komt. Wat is de leukste achtergrond volgens jou? Nou, wat ik wel gek vind, is dat, dat het een familie is... die bijvoorbeeld uh, lid is van een heleboel gekke genootschappen. En uh, dat, dat lidmaatschap, dat komt eigenlijk bijna nooit naar buiten. Zo heel af en toe hoorde wel eens wat van. Zo zijn bijvoorbeeld uh, Beatrix en Willem-Alexander zijn zwanenbroeders. Ah. En dat is een heel gek, beetje mysterieus ge gezelschap. Uit of genootschap uit ten bos, eh, katholiek van oorsprong. Dus het is heel gek dat ze daar lid van zijn. Ja. En werd, vroeger werd daar zwaan gegeten. En dat was uh, ja, vandaar de naam, de Zwanenbroeders. Maar wat doen zij dan zelf nog ja, maar daar? Nou, dat is, dat is dus een hele leuke vraag. Wat doen de Zwanenbroeders überhaupt? Die doen allemaal aan goede werken. Als je ze, ze vraagt, en ze hebben zelfs een site... Uh, dan staat erop dat ze aan goede werken doen. Maar het zijn ook vooral een soort netwerkbijeenkomsten... waar mensen komen ook met elkaar uh, eventjes wat dingen te bespreken... wat zaken voor te weken, die, die bijvoorbeeld later in de politiek terug gaan komen... Nou, de, de Oranjes zijn al, sinds Willem van Oranje zijn ze daar lid. En je ziet dat zij daar ook heel erg graag komen... ook om een beetje voeling te houden met wat er gebeurt. Het is in Den Bosch met wat er gebeurt in het Brabantse. En dat ze daar de notabelen tegenkomen... dat ze daar de familie Philips wel eens een keer tegenkomen... al die andere grote zakenmensen uit Brabant. En ja, dat soort, dat soort bijeenkomsten, dat is heel belangrijk voor ze. Maar wat er dan precies gebeurt tijdens dat, dat diner... waar overigens nu geen zwaan meer wordt gegeten... De laatste keer dat uh, iemand dat voorstelde was uit de tijd van Prins Bernard, Dus die kreeg toen ineens een levende zwaan. Kreeg van, <laughs> hoe, wil je dat je, hoe wil je dat die bereid gaat worden? Hoe wil je hem gevuld hebben? En toen, werd, zijn. En toen werd Bennard, die heeft Bernhard gezegd van. Verhaal. Nou, echt niet. En die heeft hem levend meegenomen. En sindsdien uh, zwom die in de vijver van Soesdijk. Hmm. Uh, ja, de, goed, dat, dat, soort, dat soort krenten zijn er voor mij in de pap. Ja. Maar, maar wat Prins Bernard betreft, die uh, was natuurlijk president van het Internationaal wildnatuurfonds. Ja. Uh, en in Spanje is daar nu toch wel enige ophef over. Ja, uh, is Juan Carlos, want die ging jagen op uh, wat er, de olifanten, geloof ja. ik. In ja. Botswana of zo? In Botswana. <coughs> ja, 7.000 ja. dollar neer, neertellen en je mag, het, uh, je mag het doen. Je mag een, uh, ja. je mag een olifant neerknappen. Ja. En dan ging er dus ja. in dit geval niet om dat hij, dat hij met zijn metresse deed uh, dat jagen. Daar heb ik het nu over. Mm -hmm. uh, <laughs> uh, maar dat hij, dat hij ging jagen, dat vind ik nog veel opvallender. Dat dat ja. er eigenlijk het meest werd, uh, werd uitgepikt. Hij is uit zijn functie ontheven bij ja. de BNF. Waarom is dat bij prins Bernard nooit gebeurd? Die hield toch ook van jagen? Uh, nou, prins Bernard uh, heeft inderdaad gejaagd. Jagen is, uh, dat is, dat is iets adelijks. Dat deed uh, de je vroeg, want dan had je eigen landerijen. In de 20 e eeuw konden mensen veel meer reizen. Dus dan ging je ook naar Afrika en dan knalde je een olifant uh, af. En dan ging je er een liedje een foto maken terwijl je daar dat beest stond. Een liedje van de poten liet je bijvoorbeeld barkrukken maken. Dat was heel populair. Of, of, of vuilnisbakken of een paraplu uh, bak. En, en Bernard deed er gewoon nou mee. Zijn vader is ook in Afrika geweest. Bernard die ging daar naartoe en die, ja, die schoot dan ook van dat soort beesten. Die heeft op een gegeven moment wel een soort moment gehad dat hij dacht... van waarom doe ik dit eigenlijk? Uh, en je kan een heleboel zeggen over Bernard wat je wil... maar zijn liefde voor dieren en zijn liefde ook voor, ja, voor Afrika... en het wild dat er is, was echt. Hij heeft op een gegeven moment echt besloten... ik ga ze alleen nog maar schieten met mijn camera. Ik wil er plaatjes van maken. En ik ga zo'n beest niet meer een kogel dus een kop jagen om mij een lol te doen. Ja. Uh, en dat, ja, dat, dat, daarom is hij ook uiteindelijk bij het Wereldnatuurfonds betrokken geraakt, omdat dat echt heel oprecht was van hem: die, die liefde voor de natuur. En dat is bij Juan Carlos dan misschien ja, ietsje minder. Nou, totaal minder, denk ik ja, ja, <laughs> <Tegen eigenlijk>. niet. <laughs> <Gewoon> ik probeer het <laughs> nog diplomatiek te zeggen. Ja. Hij was er trouwens ook al heel lang bij betrokken. Hij is er door eh, Bernard zelf ooit bij, bijgehaald bij het Wereld Natuur dus zou, zou, zou hij hier dan wakker van liggen? Hè? Als het Wereld zegt van ja, sorry, maar we willen eigenlijk niet meer geassocieerd. Met... Wie, wie zou er eh, Bernard. Eh, gewoon Carlos? Nee, oh. gewoon Carlos. Ja, nee, zeker. Ja, nee, kijk, Vindt ja, hij dit erg, denk je? Als, je? als je koning bent, als je bij een koningshuis hoort, ben je gewend dat eigenlijk over het algemeen iedereen heel erg hard moet lachen om je grappen. Heel erg uh, diep moet buigen als je ergens binnenkomt. Je vindt. krijgt heel aardig vind Je krijgt klamme handjes want iedereen die is op van de zenuwen. Nou. Op het moment dat er dan iets gebeurt en iemand zegt van... ja, maar hier ben ik het niet mee eens en dit is de consequentie... is dat ook even schrik? Dat, dat merk je vaker bij koninklijke hoofden. Dat als er zoiets gebeurt dat ze ineens ook niet meer precies weten... wat ze nou moeten doen en hoe ze moeten reageren. Want dit, dit hebben ze eigenlijk nog niet meegemaakt. Dus ik denk dat bij Juan Carlos inderdaad nu echt zoiets leeft van... ja, ik heb volgens mij toch wel een hele grote fout gemaakt. Ja, maar is ook niet meer goed te maken, denk ik dan. Uh, nee, nee, nee, lijkt mij niet. Het beest is dood uh, en wordt niet meer leven. Nee, <lacht> dat is klaar. Ja, dat ja. is... Daar kunnen we kort en helder over zijn. Alexander jaagt nooit? Willem-Alexander jaagt ook. Er wordt op Wilde Zwijnen gejaagd. Ja, dat kan ook goed zijn. Ja, nee, goed, dan krijg je de hele discussie: wildstand stand of niet. Vervolgens zie je wel dat Willem-Alexander bijvoorbeeld naar Polen gaat om daar te jagen. Omdat je daar op bezig mag jagen, waar het in Nederland verboden is. En denk ik, van het is toch ook vooral voor zo'n lol? Uh, Bernard overigens is nooit helemaal opgehouden met jagen. Die had uh, de gewoonte om, uh, toen hij wat ouder werd, op Soestdijk de ramen open te laten zetten... en konijntjes <lacht> vanuit zijn luie stoel gesloten. <lacht> <lacht> nou ja, konijntjes, dat is een soort... Dat is een, dat een soort videogame in wording eigenlijk. Ja. Ja, dat is een soort, soort muggen, die sla je dan, die sla je dan dood. Het en dat, en dat was slecht voor de tuin en slecht voor de, tuinen, slecht voor, uh, weet ik veel, de dingen die daar groeiden. <lacht> dus ja, als ik zo'n konijn krijg, dan wel even een kogeltje. Ja. <lacht> ja. Ongelooflijk. Even over, over die, die, die Spaanse koning. Want die ja. heeft ook dramatisch in moeten leveren in salaris. Het hele koningshuis. Ja. Uh, maar hij doet hij zelf nou, toch? Dat doet hij zelf. Ja. Hij heeft er zelf voor gekozen. Ja. Ja. Ja. Ja, ik wil even de link door, uh, doortrekken natuurlijk naar het uh, koningshuis. Ja. Die onmiddellijk ja. vertelde, dat doen wij hier niet. <laughs> <laughs> ja, ja, <goed>. We volgen niet elk voorbeeld. Nou, de nullijn. Ze kiezen de nullijn. Beatrix is <laughs> een trendvolger, zoals dat zo mooi heet. Dus wat de ambtenaren extra krijgen, krijgt zij extra. Of niet. Dus in dit geval uh, gaan uh, de ambtenaren in haar klas. het zijn niet alle ambtenaren... maar die gaan er niet op vooruit, dus zij ook niet. Hmm. Maar is dat, zou dat niet een goed gebaar zijn? Ja. En wat vind je zo? Uh, ja, ja, op zich wel, alleen dan is het een beetje het hek van de dam. Kijk, in Spanje is de economische situatie nu zo schrikbarend slecht... dat op het moment dat, dat zo'n koning dat doet... dan is dat echt een gebaar van goede wil richting zijn bevolking. En ik denk dat het daar ook wel wordt gewaardeerd. Hmm. Uh, kijk, als je in Nederland, zodra er uh, een, een economische crisis is... iedere keer bij dat Koningshuis gaat zeggen van jullie moeten ook inleveren... Ja, dan blijf je bezig. Overigens zijn we niet in crisis, we hebben economische groei gehad net. Ja, nee, maar goed, ik bedoel... Maar toch, zo even vertellen wat de koning in vorig jaar heeft verdiend? Ja, dat weet ik. euro? Ja, precies. Dan kan nog ietsje, beetje, pietje, Ja, Nee, er kan wat vanaf. En je kan ook op allerlei andere dingen bezuinigen. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... ik heb nog een oude roestige Ford Fiesta in mijn achtertuin staan. Als Beatrix ergens heen moet, dan vervoer ik het daarin. Je kan ook doorslaan. Nee, het is een beetje gechargeerd. Maar ik bedoel, als je een koningshuis hebt dan hoort daar ook wel een beetje een bepaalde pracht en praal bij. En ja, goed, dan kun je zeggen van we gaan, we gaan daarop bezuinigen, daarop bezuinigen. Maar je moet dan ook accepteren dat als je het hebt, dat, dan kost het wat. Je kan het inderdaad niet in die oude Ford Fiesta zetten. Het moet in een beetje een mooie auto, een mooi paleis, het, het moet er allemaal een beetje uitzien. Ja. Of we moeten natuurlijk besluiten van, weet je, we houden er mee op... en we gaan, uh, we gaan voor een model waarin we, weet ik veel, de voorzitter van de Tweede Kamer wordt het staatshoofd. Nou... Kan ook, hoef ja. je niet eens te kiezen. Dan, is dat, dan, dan wijs je gewoon één keer in dezelfde tijd iemand aan. En ja, dat kost, moet, dan kost dan niks. Die moet ook in een goed beveiligde auto worden, worden nou, vervoerd. Ik, dus. ik, ik neem altijd als voorbeeld Zwitserland... waar ze inderdaad de voorzitter van, de, van het parlement doen. En dat is dan één keer per jaar een ander. En dat is één keer ja. per jaar iemand uit een ander taalgebied. En als je de meeste Zwitsers nu vraagt wie is jullie president... Zeggen de mensen van, uh, uh, uh, uh, uh, geen idee. Consolara. <hijen> die zou wel hoge ogen kunnen gooien, dat, ge dat geeft komende... Die maar dat, maar, dat, maar dat, kost dus, dat kost dus helemaal niks. En het enige wat die persoon eigenlijk moet doen... is als er een buitenlandse staatshoofd komt... bij de vliegtuigtrap gaat staan en een handje geven. Dat is eigenlijk alles. Puur ceremoniële functie. Da daar, nou ja, uh, ja, zo zou je het kunnen noemen. Maar wanneer denk je dat uh, de kroonprins geen kroonprins meer is, maar... Uh... Onze koning gaat horen. 100.000 euro vraag. Ja. Uh, ik, ik, zelf vermoed ik 2013. En dat heeft ermee te maken dat in 1813... Uh, de latere koning Willem I in Scheveningen aan het strand uh, kwam waden... en zei van zo, en nou ben ik koning van Nederland. Dus dat zou een mooi historisch moment zijn. 2015 kan ook nog, toen werd hij officieel tot koning gekroond. Dus... Of mm. niet gekrant, uh, inge, ingehuldigd. Dus het zou allemaal kunnen. Maar uh, mm. 2013 lijkt mij een heel mooi jaar. En wat gebeurt er dan met, uh, met Alexander als IOC-lid? Dat zal die naar mijn niet gewoon blijven. Toch wel? Ja, ik zou ook niet weten waarom, waarom niet. De, de, de, de, de, de, hoe heet hij, Albert II van Monaco, die is toch ook nog gewoon. En die is, uh, ja, die is ook staatshoofd geworden. Weliswaar van een postzegel, maar... Ja, is Beatrix iemand die zo vasthoudt aan allemaal van dat soort jaartallen. En, want dat hoor je vaker. Hè, van ja, 2013 dit. En, en dat ja, hebben we in, ja, ja. in het verleden ook al een paar keer gehoord. Maar ja. is zij iemand die daar heel erg. Het antwoord, aan vasthoudt? Het, het antwoord is ja. Alleen net op het moment dat je denkt dat ze naar nou vasthoudt, houdt ze er weer een keer niet naar <lacht> vast. Ja. Uh, ze probeert het in, in ieder geval je niet makkelijk te maken. Maar uh, bijvoorbeeld huwelijk van uh, Willem Alexander de Maxima 020202. Ja. Hè, ja. Zoiets dergelijks. En ik denk dat... Uh, Beatrix is in ieder geval heel erg bezig met geschiedkundige data. Uh, dus ik denk dat dat 2013 dat dat best wel een hele toch grote Het is een beetje een spel maakt. geworden tussen haar en... Ja, of nou, denk ik dan te veel in sport? En uh, uh, dan zeg ik 2013 of 2015 en dan wordt het 2014. Dus je kan er wat dat betreft geen pijl op trekken. Alleen als ik ergens geld op zou moeten zetten, dan zou ik zeggen 2013. Ja, goed. Ah, dat is al snel. Ja. Ja. volgend jaar. Dat, ja, betekent, dat, is, dat uh, betekent dat de, dat de aankondiging... De kroonprins... niet heel erg lang meer op zich kan laten wachten. Nee. <coughs> o, maar, uh, dat, we... dat zal dan zijn, denk ik, nadat de kroonprins naar de spelen is geweest. Je uh, ja, dus ja, ja, uiteraard. Je kan, het niet, je kan het niet te ver doen. Maar aan de andere kant, in november worden altijd de plaatsen aangekondigd... waar de koningin heen gaat op koninginnendag. Dus uh, als je dan een inhuldiging hebt, dan kan dat niet. Dan zou je dat moeten afzeggen. Dus het moet dan ergens ten tijde dat je normaal gesproken zegt... we gaan naar die en die plaatsen toe, dan moet je het gaan melden. Ja. Omdat je anders... Uh, ja, dan stel dat je het later meldt in, in januari of februari bijvoorbeeld... en je doet het op de dag, dan moet je die plaatsen teleur gaan stellen. En dat kan natuurlijk ja. niet. Overigens, wat zal het bizar zijn, voor niet alleen voor de koningin... maar ook voor prins Willem-Alexander... dat die spelen nu in Londen zijn... Ja. Waar, ja. Prins, waar prins Frizo nu in het ja. ziekenhuis ligt. Dat je voor een hele andere reden dan toch ook naar Londen gaat... en uh, ja. maar vrolijk moet doen... Het lijkt me een beetje uh, bizar. Ja, ja Beatrix die is er heel erg veel op het ogenblik in Londen. Die vliegt één of twee keer per week daarheen. Uh, Willem-Alexander uh, ja, komt daar in, in zijn functie van uh, IOC-lid. Uh, maar hij zal natuurlijk ook wel eens een keer in zijn achterhoofd hebben... dat een paar kilometer van waar hij is, dat zijn broer daar in het ziekenhuis ligt. Ja, ja dat nou, ze zijn alleen maar menselijk natuurlijk. Ja, bizar eigenlijk. Goed, um, zijn er uh, vragen binnengekomen voor uh, Sebastiaan Timmerman? Uh, ja, die okay. zijn binnengekomen. Er valt er net eentje binnen. Die gaan we nu nog lekker niet doen. Oh, twee ja, twee Er Zijn er al twee binnen? Ja, zeker. Goed, mochten er meer uh, komen, dan uh, zijn die van harte welkom in ons bakje Sportzomer, het radio 1.nl of anders via Twitter met de hashtag R1 Sportzomer. Dan uh, zullen we die behandelen, denk ik, tussen tien en half elf. In de Radio 1 Sportzomer de Tour vandaag. en clubberding. Ja, vandaag was er dan die gebruikelijke wandel etappe richting Parijs 120 kilometer eindigend dan ook weer met die gebruikelijke rondjes op de Champs élysées Mark Cavendish won daar voor de vierde keer op rij de sterkste sprinter in deze slotrit van de Tour. Dag Henk, ja, mijn buurman Robert had het gisteren toch eigenlijk al voorspeld hè? Ja, bijna iedereen, maar ja, het, ja. Moet, allemaal wel, het moet allemaal wel goed komen, hè? Ja, dat was goed. Ja, nou, ik heb de weersvoorspellingen niet, uh, niet in de hand. En uh, zo kun je nog een heleboel dingen niet in de hand hebben. Zo is dat. Ik kan me nog herinneren dat ik eens op een, een ijspiste heb gereden op de Challenge. Ja, en dan uh, gaat, nou, het, ja, het, gaat het en toen viel ze ook. En ook de klassementmannen. En dan is het, uh, ja, wat gaat er dan gebeuren? Wat ja. doen ze dan? Ja, kijk, en, en toen was het uh, iets wat dichter als nu. Nu, nu heeft hij drie minuten voorsprong, dus ja, daar kun je wel iets, iets leien maar. Een sprinter is dan uitgeschakeld. Ja. Die zag het dan, uh, ik dacht dat Hondo was of zo. Ik denk dat, dat is een stuur braak of zo, want anders val je niet zo. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Nou, dan is het over en uit. Ja. Ja, nou dan win je in ieder geval niet de etappe. Nee. Dus zo simpel is het. <lacht> maar ik heb wel weer enorm genoten. En daar zie je ook het verschil tussen de ervaring Wiggins en hoe die uh, positie kan kiezen, hoe een rust dat ervoor uitstraalt. Hij zit al zo lang in, in positie uh, voor Bozen Hagen. en uh, daar zit Kevin dus weer in het wiel. Als Wiggins even, even niet uh, voor Bozen Hagen rijdt, -Hagen, die, die, daar blijft hij steeds bij in het wiel, die Kevin dus. En Wickens, die zoekt precies op het moment wanneer hij hem weer moet hebben, dan zit hij voor Bozen Hagen. Nou, en daar dat, dat heeft Vroom nog helemaal geen, uh, helemaal geen kaas van gegeten. Hè? Dus daar toont Wiggins dan toch zijn klasse? Ja... Die jongen die, die, die weet wat wielrennen is. En Vroem moet nog heel veel leren. Dus met andere woorden, want ik zal jullie wel voor zijn. En de hele media. Dat het nog niet zo simpel is om, om echt de beste te zijn. En dat hoort ook bij uh, het wielrennen. Het is afdalen, het is positie kiezen in een peloton. En daar heeft uh, ook Vroem heel veel steun van gehad van zijn team. Ja, dus zo simpel is het allemaal niet. En, dus ik wil nogmaals een keer aangeven hoe, ja, hoe super die weekend is. En dat hij dan dit nog op de laatste dag. En dat heeft hij al eerder laten zien. Hoe die dan nog voor Kevin dus nog, uh, ja, 600 meter zoveel gas geeft... dat hij eigenlijk uh, de treintjes die ernaar rijden, dat die gewoon weer naar achteren toe moeten. Ja, en niet eerder dan als het nodig is. Dat is zo cool blijven. En eh, ik heb daar vroeger zelf mee mogen maken. Wij deden op de exactezelfde manier. En dat is gewoon zo kicken. En zo kijk ik nu nog naar een sprint voorbereiden. Nou, Sebastian Timmerman, dan kan alleen maar instemmend knikken hier uit. Ja, nou, wat ik, wat ik heel knap vind aan de zegen van Wiggins... is dat uh, in oktober werd dit uh, schema gepresenteerd. Toen zag iedereen dat er meer dan 100 kilometer uh, tegen de klok moest worden gereden, tijdritten. Toen nou. riep iedereen, oh, Wiggins. Dus ja, hij heeft al sinds oktober heeft hij die druk op zijn schouders. Vervolgens wint hij uh, Parijs-Nice. Hij wint de Ronde van Romandie en de Libere. Dauphiné Libéré. Dat zijn alle drie uh, World Tour wedstrijden. maar de Champions League van het, uh, van het wielrennen. Ja. Uh, in de Dauphiné Libéré riep iedereen, ik ook moet ik eerlijk bekennen... Uh, het is nu nog zes weken tot de laatste week van de Tour. Dus dat is veel te vroeg. Hoe gaat hij dat vasthouden? En dan, dan is hij niet uit de top twee van de Tour weg te slaan. Ja. Eerst of tweede, nou, dat vind ik uh, waanzinnig knap. Ja, dat was, was ook prestatie. mijn twijfel. Hoor. Mijn twijfel was ook van, uh, nou, die heeft van had al, al veel gereden en al die andere mannen zijn concurrenten eigenlijk uh, op hoogtestage... en op tijd ertussen uit. En, ja. en dan denk ik, ja, dit kon wel eens te veel voor hem zijn. En ja, als je dan dit als team voor elkaar bokst... ja, het is ook echt teamwork. Ja. En ik vind het, het zo'n mooi gezicht, ja. En, uh, ja, ook kan van kevin Cavendish inderdaad, want hij heeft te horen gekregen van... ja, sorry uh, Mark, je kan wereldkampioen zijn... en dat uh, hij het voor deze Tour, 19 etappes geloof ik, al gewonnen in de Tour... Maar ja. jij, krijgt, jij krijgt gewoon niemand mee voor jou. Ja, Boris van Hagen gaat je een beetje helpen. En, maar alles draait om, om Wiggins. En hoe Kevin is daar ook mee om is gegaan, nou, dat vind ik ook... Uh, en ja, hoeveel en Wiggins dan, vandaag zelfs uh, de sprint aantrokken ja, als ja, laatste. Ja, echt, ja en uh, dan, dan nog problemen. een Boris van Haken die dus ja. ook de hele drie weken... Ja, ja zo enorm... Ik denk, ik denk dat dat de renner is die de meeste kilometers op kop heeft gereden. Ja. En dan, en dan nu ook nog weer de sprint aantrekken. Het is daar Kevin dus vanuit de bocht ging... En dat deed hij puur volgens mij, omdat je lang gezien had dat de mannen, zoals Krijpel, te ver terug zaten. En hij denkt ja, hij gaf vanuit het boogje verrassen allemaal. En dan zie je dat Bozen Aken eigenlijk omkijkt en denkt, ja, ik, ik duik ook nog maar een keer dat gaat in. En die lotorenner, die, ja, die was helemaal verbaasd. En die knuppel, die fiets niet door, die, die, die houdt echt zijn benen stil. Dus Krijpel is helemaal gezien. Ja, en, en Sagan, al die, al die mannen waren eigenlijk allemaal, allemaal verrast. Ja. En dat is het spel wat, uh, ja, wat, wat eigenlijk gespeeld wordt. En, en wat hij zelfs uh, Boos Haken mee is zijn eigen ploegmaat. Dat hij al zo vroeg aanging. Alleen ja, als je goede benen hebt, dan, ja, dan kun je dat wagen. En, en het vertrouwen is er. Ah, ik vind dat, dat zo'n uh, zo superploeg, ja. ja. Uh, Henk, leg jij aan de luisteraars eens uit hoe het is om uh, als wielrenner een tunneltje uit te komen en dan voor een miljoen mensen... op de Champs-Élysées uh, uh, voor de eerste keer aan te komen? Nou, als je, als je al in de buurt komt, dan, dan, dan, dan, dan begint het kippenvel al, al op je lijf te komen. En dat was vooral mijn eerste Tour. Ja. En dat is al heel lang geleden, maar ja, dat kan ik me nog goed herinneren. Maar ieder jaar weer was het ja, iets bijzonders. En, uh, ja, je je, je, je wil een keer voorop rijden, want omdat je nog goede benen hebt... dan denk je, je wil nog een keer voorop rijden. Maar toch dikwijls ook nog met de gedachte van... ja, misschien kunnen we nog wegblijven. En, en het is ons één keer gelukt met de rallyploeg. Kneeteman uh, en ik waren mee in de koopgroep. En Kneet was uh, ja, sneller dan ik in de sprint. En hij zegt, nou, ik denk dat ik ze wel kan pakken in de sprint. Pak jij de premies maar op de streep. Dus, uh, nou, maar er werd eigenlijk niet echt gesprint. Maar ik, ik kreeg gewoon strak tempo. Ja, en toen had de sprint aantrekken. En Kneet die wint op de james Ja, daar is natuurlijk ook super. Mm. Maar wat vandaag gebeurde, ja, dat is het spelletje van kat en muis... en gewoon koel uh, cool blijven en uh, tempootje blijven rijden. En laat die mannen maar zwemmen. En kan die voort, die kan uh, superbenen hebben. En dat had hij weer. Ook heel veel respect voor die man. Op die leeftijd en nog dit soort uh, rijsteuntjes geven... Ik, ja, vind het, dat vind ik ook mooi. Alleen het levert niks op. Dat weet iedereen. Iedereen die in peloton zit, weet... ja, ze spullen met die voeten, dus laat ze maar lekker rijden. En laat ze maar spartelen. Henk, uh, tot slot... Als je, als je vijf woorden mag zeggen over deze tour... wat zouden die vijf woorden dan zijn? Ik ga ze tellen. Vijf woorden. Dat zijn er al twee. <lacht> ja, dan begin ik aan Joop te denken. Nou, dat het, dat het uh, uh, voor uh, weinig ploegen uh, uh, dik bedeeld was. En dat er heel veel ploegen met lege handen naar huis zijn gegaan. Negen ploegen Negatien, maar het Dat in. waren negentien woorden. Maar we hebben we ja. het een het je? Oké. Okay. Dank je wel voor de, deze mooie tour en voor je wijze woorden tijdens deze tour. Dank Tot de volgende keer, Henk. Ja, graag gedaan. En daarmee is het half tien geworden. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Juris Stubinitsky. Een deel van de Utrechtse wijk Canaleiland is afgezet. En er is een noodverordening van kracht. Omdat er asbest is vrijgekomen. Niemand mag het gebied in, dat is afgezet met hekken. Omwonenden moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. De ME houdt mensen in Canaleiland op afstand. Een schietclub in Colorado heeft een paar weken geleden... de bioscoopschutter James Holmes als lid geweigerd. De eigenaar van de schietbaan kreeg een mailtje van de 24-jarige Holmes... waarin hij vroeg of hij lid mocht worden. Toen de eigenaar belde voor meer informatie... kreeg hij het antwoordapparaat waarop Holmes met een rare, lage stem sprak. De man vond de boodschap op het apparaat zo bizar en eng... dat hij daarna geen contact meer opnam. Holmes schoot in de nacht van donderdag op vrijdag... twaalf mensen dood in een bioscoop. En een schipper van 61 is vanmiddag in Rotterdam zwaar gewond geraakt door een stroomstoot uit een elektriciteitskast. De man wilde zijn plezierboot in Delfshaven aansluiten op de kast, maar kwam daarbij onder stroom te staan. De schipper ligt met ernstig letsel in het Maastadziekenhuis. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Er wordt wat afgefeest in de zomer. Oh, uh, dit weekend ja. uh, lijkt het wel koplopen. Ja, want voor onze festivaltent is vandaag gekozen voor het Kwakoe festival En we praten straks uitgebreid met golftalent Daan Huizing. Eerst de zomerkampen. Ja, want de financiële crisis die treft ook de markt van de zomerkampen. Jaarlijks gaan zo'n 30.000 kinderen op kamp... Uit een rondgang van NOS blijkt dat veel mensen dit jaar lang hebben gewacht met boeken. Ouders houden zo lang mogelijk de hand op de knip. Ze gaan voor de last minute met hopelijk een korting. Trudy van Rijswijk bij het zomerkamp in Braand. Het ligt in Gelderland, waar de deelnemers binnenstromen. We hebben voor jullie nog kaartjes. Daarmee kun je je t-shirt zometeen ophalen, hier naast ons. Uh, jullie kunnen de spullen hierachter in, de, in het lokaal leggen. Ja, kijk eens. Als je jullie gaan op kamp? Ja. Wat voor een kamp wordt het precies? Uh, FunCamp. FunCamp, en hoe lang weet je al dat je hier naartoe gaat? Hij vroeg het eer gisteren aan mij. Doe maar, nou gauw de spullen wegzetten. Ze hebben jullie veel bij, zeg. Michiel en Joost, jullie zijn hier uh, de crew. Ja. Uh, wat raar, joh. als ik naar die lijst kijk. Echt op het laatste moment allemaal. Wat is er aan de hand? Ja, we hadden hetzelfde. Op het begin werd er weinig geboekt. En we uh, begonnen al bijna achter de oren te krabben van nou, uh, hopen dat het allemaal goed komt. En, nou ja, je hebt de lijst gezien en uh, uiteindelijk uh, komt het ook allemaal goed. Wat dacht je toen je zag dat er niks gebeurde? Nou ja, dat was in het begin van het jaar, tot en met eind april, begin mei. Toen zag je gewoon dat, het, dat die lijn onder de lijn van andere jaren lag. Dus dan ga je ja, ook achter de oren krabbelen zo van nou, waar, waar gaat het heen? Uh, maar dit jaar was het evident uh, dat het echt gewoon veel later binnenkomt. En zijn jullie erachter gekomen waarom dat zo was? Nou, laat ik zeggen, het last minute boekingsgedrag geldt denk ik ook wel voor ons hele sector. Zowel voor de zomerkampen als ook voor andere, andere uitstapjes die we organiseren. Dus het zit wel, ik denk wel dat het wel steeds meer in de mensen gaat zitten om gewoon last minute te boeken. Daarnaast ja, ik denk dat de recessie uh, uh, meespeelt dat, dat, dat, dat mensen gewoon nog wachten met uh, nou, wat, gaat, wat gaat het uh, worden gewoon dit jaar. Ja, als je die meneer van net neemt met die ja. twee kinderen, ja. het kost toch gauw uh, 350, ja. 400 euro, dan leven twee kinderen wel bijna 1000 euro kwijt. Dat is wel iets om over na te denken. Ja, absoluut. Ik zou het niet zo snel voor mijn eigen kinderen doen. Dus uh, ja, het is echt wel een budget wat je, wat je ervoor uh, uh, voor over moet hebben voor je familie. Daarnaast gaan ze natuurlijk ook wel gewoon een, gewoon een mooie week op kamp. Dus dat is al mee de andere kant. En na, de... Veel, veel is natuurlijk ook de werksituatie, misschien onzeker, of wat ze zelf met de vakantie gaan doen. En dan kan ik me voorstellen dat je twee keer nadenkt van, hé, hey, gaan we wel op kamp of hoe gaan we onze vakantie indelen? En ja, dat kan wel erg mee te maken hebben dat er veel later geboekt wordt ook, ja. Mm -mm. ja. Nou, kennelijk hebben ze nog meer dan twee keer nagedacht. Ja, precies, ja. Want hoeveel boek laatst had je? boeken, en dan praat ik over een week of zo? Uh, Na de laatste week, uh, anderhalve week zijn er nog ongeveer uh, 40 kinderen bijgekomen. En eigenlijk uh, blijft het nu nog steeds doorlopen. Dus we uh, gaan nog een aantal weken door en nog steeds uh, komen er een hele hoop kinderen bij. We hebben ook nog wel eens dat ze kinderen zondagochtend nog. We starten dus nu hè, op zondagmiddag dat ze nog uh, s ochtends nog inschrijven. Geen probleem, we zijn van harte welkom. Dus dat uh, is hartstikke gezellig alleen maar. Ja, nou super. Hebben we voor jullie nog kaartjes? Hebben ze allemaal een t-shirt aan? Ja, Deze U hebt er vier, hè? Ja. Dat loopt in de papieren, of niet? Er nou, is er eentje van mij bij um, en drie vriendjes. Was, was dus u ook leuk. zo laat met boeken? Het was uh, heel laat, ja. En Ik de, kon dat? Als de school is afgelopen, en dan, uh, dan wordt het snel onhoudbaar. De toestand werd onhoudbaar. De toestand, precies. De, de toestand in de wereld heeft er niks mee te maken dat u zo lang wacht. Nee, de, de, uiteindelijk niet. Ja, maar het is een beetje plannen en ja, een onzekerheid, een beetje. Maar uiteindelijk, ja, dat maakt u niet over duizend euro's. Dus, uh... ja, met het feit dat uh, vader ondernemer is, en eerst even de zomer... Uh... Mooi kunnen overzien. En toen hij de zomer kon overzien, toen uh, konden we alle plannen finaliseren. Ik snap het. Veel plezier. Dank je. Nu is er een arts-review. Steps naar heaven. Just listen to heaven. En you we will plainly see. And the ass Travels on, and things do go wrong. Just follow steps, steps to heaven. Step one, heaven. two and three. Step one, you find a holy love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss. And hold it tightly. Yeah, that sure to seems like heaven to, heaven to me. The formula heaven. for heaven. Sure. Three steps to ja, 1, 2, 3, 3 steps to heaven, Eddie Cochran. Ja, we gaan praten met uh, golfer Daan Huizing. Derde op de wereldranglijst voor amateurs... Uh, Daan, ik heb begrepen dat je enorm aan je carrière aan het werken bent. Je doet er ook heel erg veel voor om uh, uiteindelijk prof te worden. En het verhaal gaat dat je in Groot-Brittannië al herkend wordt. Uh, als je daar uh, Ben je al redelijk populair ik begrepen? Ja, dat is wel hard gegaan de laatste paar maanden inderdaad. Ja, met, die, met die overwinning op Royal Edom, waar ze nu het Brits open hadden. En ook op uh, St. Andrews. Ja. De home of golf wordt dat genoemd. Dus, uh, ja. Wat maakt Sint-Andrews zo bijzonder? Dat is ook waar de Ryder Cup ook wordt gespeeld. Uh, is uh, daar? Niet meer, denk ik. Omdat die baan niet helemaal meer voldoet aan maar de... Is het dan wel daar in de buurt? Want het is uh, een legendarische baan, Sint-Andrews. In 2014, geloof ik, gaat het wel uh, daar in de buurt komen. Ja. Maar op ja. een andere baan. Oh, die okay. al die lading mensen kan handelen. Maar Sint-Andrews kan het niet aan. Die kan gewoon al die mensen niet aan. Er okay. wordt nog wel Brits open gespeeld. Maar ja, dat is gewoon waar de hele geschiedenis eigenlijk ligt van golf. Ze zeggen dat dat de home of golf is. Dat het daar allemaal begonnen is. Hm. Um, de RNA is daar gevestigd. Dat is eigenlijk ja, het, uh, die, dat de organisatie die golf regeert, zeg maar. Die uh, de golfregels bedenkt en gewoon uh, overal boven staat. Is dat dan echt een typisch uh, Brits groepje mensen met uh, pakkers en uh, -up, ja, ja, en een dienstje Ja, dat uh, denk ik wel, ja. <laughs> <laughs> Jasje, dasje, anders kom je het clubhuis niet binnen. En uh, dat soort dingen. Ja. Maar die baan is uh, prachtig. Het ligt aan, langs, aan de zee en uh, de, de eerste negen holes loop je helemaal van het clubhuis weg. En dan bij hol 9 draai je om en dan komen negen holes weer terug het dorp in. En die, um, ja, die hol 1 en 18 liggen naast elkaar. dus een enorm grasveld. Uh, waar strak aan de linkerkant gewoon alle huizen tegenaan staan. Mm. En ja, dat is het mooiste uitzicht. En... Is het ook zo dat je op hal 9 kan bellen wat je wil lunchen? Nee, er staat een huisje. Het <lacht> is zo ver weg dat ze daar gewoon een, een, een karretje oh. hebben neergezet met eten. Oh, echt waar? <lacht> ja. D loopt er loopt nog ook een treinlijntje langs, heb ik wel eens een keer gehoord. Uh, maar ik Andrews en dat mensen dan speciaal de trein nemen... dat ze dat uitzicht hebben erop. Volgens mij niet langs sint Nou, Dat zal het wel een andere baan zijn. Maar, maar er was wel die baan nu van het uh, uh, waar nu het Brits open was. Daar loopt wel een spoorlijn langs. Ja. Even voor de duidelijkheid, Daan. Want je vertelt het alsof je er echt al jaren en jaren en jaren komt. En dat is misschien ook wel zo. Maar je bent 21 hè? en een, een, een supertalent om het zo maar even te zeggen. Ja, het is uh, erg hard gegaan, maar... Uh, ja. Als, als goede amateur dan krijg je de kans om echt op de allerbeste banen in Europa te spelen. Vooral in Groot-Brittannië hebben die, die topbanen hebben hun eigen amateurtoernooien. En, en ja daar, daar doet dan heel uh, golfend Europa van de amateurs aan mee. Gewoon alle landen die zijn daar vertegenwoordigd. En soms ook Amerikanen, Zuid-Afrikanen, Australiërs. Dus ja... Dat zijn gewoon echt uh, toptoernooien. En uh, ik ben daar de laatste drie jaar heel erg in gegroeid. Eerst uh, bungelde ik echt onderaan. En ja, nu, uh, dit jaar, heb ik een paar kunnen winnen. Dus zo uh, heel mooi. Wat is bij golven nog het verschil tussen amateurs en profs? Maar bij het wielrennen loopt dat een beetje in elkaar over. En. Die, die scheiding is de laatste jaren een beetje, een beetje vervaagd. Maar wanneer kan jij prof worden? Heb je daar, moet er dan een, een sponsor naartoe komen? Of word je nou, uitgenodigd van proflicentie? Of hoe werkt dat? Prof worden kun je volgens mij wanneer je maar wil. Alleen het gaat erom dat je, zodra je prof wordt. dan mag je dus niet meer aan alle amateurwedstrijden meedoen. En dan moet je status verdienen als prof. voordat je weer aan het toernooi mee mag doen. Dus je moet wel goed genoeg zijn om ergens. Uh, zo'n zo toerkaart te kunnen verdienen. Want anders kom je gewoon niet in spelen toe. En dan kost het je alleen maar geld en levert het helemaal niks op. Hoe doe je dat? Hoe verdien je die punten? Um, er is een toernooi eind van het jaar, dat heet de qualifying school. Dat uh, is een uh, toernooi van drie stages onderverdeeld. En dan stage 1 uh, kan ik waarschijnlijk overslaan vanwege mijn wereldranking. Dus dat is heel mooi. En dan stage 2 moet je bij de... Beste 20 of zo zitten en dan ga je naar de final stage. En daar worden uiteindelijk de, de tourkaarten verdeeld. Dus okay. als je het daar al goed doet, dan kun je in een maand tijd van amateur naar in één keer Europees Tour doorschieten. Zo. En dan ben je prompt, maar Hoeveel van die laatste stage mogen er dan door? Uh, voor Europees Tour zijn dat de 30. Maar goed, daar komen ook Iedereen die het op de Europese Tour niet in de top 115 is geëindigd... die komt er ook bij. Uh -huh. En nou ja, goed, daar komen dus een hele lading goede spelers bij elkaar... voor maar die 30 toerkaarten. Ja. En jij staat nu op de rand, hè? Want jij moet, binnenkort moet jij toch een beslissing gaan nemen... of je wel of geen prof uh, wil worden? Of heb je die beslissing Nou, dat ik, gaat of, dat ik het ga worden staat wel vast. Alleen de exacte timing is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat hangt onder andere van die qualifying school af. En um, ja, een beetje afhankelijk van welk speelrecht ik weet te behalen. Voor Europees Tour dan ga je gelijk in december al uh, toernooi in Zuid-Afrika spelen. En als ik um, Challenge Tour haal, dat is het niveau daaronder... dan begin je feitelijk pas in, in mei of zo. Dus dan kan ik mooi tot en met april mijn studie afmaken... en dan uh, professional worden. Welke ja. studie is dat? Economie. Oké, okay, is dat een beetje te combineren? Want het lijkt me een vrij zware studie. En dan ook nog zo onderweg en veel spelen? Nou, de, de intensiteit van de studie is echt ongelooflijk meegevallen. Eigenlijk, ja... De dus smak je eigenlijk. Een beetje... <laughs> ik vind het zelf een beetje bedroevend, eigenlijk voor universiteit, Maar goed, voor mij... Ik je is niet het... de naam van de universiteit ook. Nee. <laughs> nee, maar het kan, kan echt niet eigenlijk. Maar goed, voor, <laughs> mij, voor mij is het uh, perfect om erbij te doen. Want het is dusdanig weinig dat ik het elke keer in één week voor tentamen gewoon alles kan doen. Ja. De, Denkt iedereen daar zo over? Uh, ja, meer, klopt. Op de universiteit, ja. zeg maar. Dus ik denk dan dan gaan ik, van Jans, maar dat gaan is zij drie weken feest vieren en dan ga ik drie weken toernooi spelen. <laughs> <laughs> en dan, nou uh, ja, zo uh, doe ik het een beetje tussendoor. Maar ik vind het ook wel lekker, dan uh, als ik dan drie weken toernooi gespeeld heb, dat ik uh, een week wat anders kan doen. En uh, zo heeft het elkaar alleen maar versterkt, denk ik. Ja, het, het klinkt het is echt heel simpel. Van we gaan, ik ga nog gewoon even drie weken toernooien spelen. Maar beschrijf eens hoe dat eruit ziet. Want wij denken van, nou, je gaat naar een, een, een meestal warm land, mooie golfbanen, alleen maar tegen een balletje aanslaan, lekker in de borst lopen. En uh, als je <lacht> klaar bent, ga je weer eten en je gaat weer in een mooie in een mooi hotel zitten. Uh, zo denkt de buitenwereld er soms over. Ja. Vertel het nou. Ja, vertel het hoe ten het het eerste echt is. spelen we ontzettend veel toernooien in Engeland, Schotland en Ierland. Dus daar regent het. Daar regent het alleen maar. <laughs> en um, ja, verder. Je moet nu gewoon al als een prof leven, zeg maar. En dat betekent gewoon uh, strakke planning, um, fysiek veel, veel arbeid. Dus ochtends voor je, voordat je gaat inslaan, al doe je een warming-up om gewoon. Fysiek helemaal klaar ervoor te zijn. Flexibiliteit is echt ja, misschien wat belangrijks in golf. En daarna komt kracht. Dus dan moet je goed op orde hebben. Ja, dan, dan speel je. Dan ben je meestal vijf uur wel mee bezig met een rondje. En dan eet je wat. Dan kun je misschien nog uur, anderhalf trainen. En dan ben je al snel, uh, ben je al snel negen uur op de baan of zo. En dan moet je al heel snel gewoon weer rust gaan pakken. Omdat het best lange weken zijn. Je moet zonder de oefenrondes moet je vier dagen lang gewoon super scherp zijn om uh, ja toen nog eens vier dagen vier rondes dus uh, als je dat een paar weken achter elkaar doet dan ja moet je gewoon alles heel strak aanpakken en uh, je zorgen je dat je tussendoor goed rust pakt. dus ja anders hou je het gewoon niet vol nee nou, nou, en ook mentaal nou mentaal het is natuurlijk een, een ontzettend frustrerend spelletje Misschien een golven die weet dat je denkt dat je ergens bent. En dan ben je zes, zeven maanden verder. En dan kan je er eigenlijk één keer helemaal niks meer van. En dan moet je doorzetten, want dan wordt het misschien ooit nog eens wat. Maar zoals vanmiddag, die Adam Scott, die op het punt staat om zijn eerste toernooi te winnen, zijn eerste grote toernooi. Ja. Dat moment kom jij hopelijk ook nog eens een keer tegen. Ja. En hij verkloot het dan, sorry voor het woord, de laatste vier holes. Dat ja, is een scar en for life, zeiden ze bij de BBC. Ja, dat je mentaal dat echt is heel echt... scherp zijn. Train jij ook mentaal? Uh, wel gedaan. Maar die, die lessen die ik gehad heb, twee, drie jaar geleden, die, daar heb ik nog steeds wat aan. Dus, wat uh, zijn het voor lessen? Uh, ik had een beetje hetzelfde als wat Adam Scott had. Als ik voorstond dat dat, uh, dat dat iets deed met mijn concentratie, dat ik me niet meer goed op mezelf kon richten. Dus toen heb ik met de uh, coach wel gesproken. Van nou ja, wat, wat kun je doen? Waar kun je, je aandacht leggen om gewoon uh, door te gaan met je eigen spel? Dus nou, hij zei van ja, blijf gewoon altijd op een. ...visualiseer jezelf op een ladder en blijf alleen maar omhoog kijken. En ja, dat, uh, dat heb ik altijd meegenomen nog die jaren daarna. Elk toernooi is het daarna beter gegaan. En um, ja, ik heb nu niet echt dingen waar ik mentaal tegenaan loop. Maar um, wat je bij die Scott uh, wel heel erg zag, is dat dat gewoon... Er de, de, de gebeurde iets en dan... Dan gaat er, gaat de spanning in je lichaam veranderen. Dan gaat de, de spanning en de knijpkrachten in je handen veranderen. En dat kan zo'n ontzettende uitwerking hebben over ook maar een klein beetje spin wat er op die bal komt en dat die dan scheef gaat. Ja, en voor die twist in in veertig minuten tijd was hij het hele toernooi uit de handen verloren. Een helpt tot sukkel eigenlijk. Een ja, beetje. nou ja, het, het is zoiets groots om om die major te winnen. Want ja. Uh, anders loop je de hele tijd met zo'n titel best golfer without a major title ja. en er, ja dat, dat, er zijn er zoveel van die dat met zich meedragen en ja, daar, wil je, daar wil je vanaf als je, zeker als je zo goed bent als hij en hij heeft de, de grootste toen heeft hij gewonnen maar nog niet die major ja. en dan ja, glipt het weer zo uit zijn handen en echt een scar for life It's getting late, I'm wide awake and my mind is raising again. I can find the words. How do you feel? I need to know, cause my heart just wants to scream. It. I have always been in love with you, but you are unable to see that. I have felt this way every night and day, wishing that you would just come a little closer. Come a little closer. closer, come a little closer, closer to me. Come a little closer, closer. come a little closer. closer, come closer, closer to me. I have always been in love with you, but you are unable to see that. I have found this way. Frida Amundsen en Closer. De Radio 1 Sportzomer. De Festivaltent. En de tent heeft het oosten des lands verlaten en is nu in Amsterdam-Zuidoosten bij het Kwaku-festival. En dat is wel toch een klein wondertje, want ook al is het een van de grootste multiculturele festivals van Nederland... Kwaku gaat nooit van start zonder veel gedoe. Geldproblemen, geruzie in het bestuur, er is altijd wel wat. En vorig jaar ging het festival daardoor helemaal niet door. Anne van der Veen is voor ons bij Kwaku. Ja, om negen uur moest de muziek uit hier bij Kwaku en de mensen lopen een beetje langzame het terrein af. Het is een uh, goed moment om eens uh, een uh, conclusie uh, te trekken met Gilo Goswal. Festivaldirecteur van het uh, Zomerfestival. Uh, conclusie van vandaag is dat het weer een uh, gezellige dag is geweest. Uh, een dag uh, waarvan we kunnen stellen dus dat het ook weer netjes en, en lekker afgerond is. Uh, dus wat dat betreft zijn wij als organisatoren, uh, organisatoren in een uh, vrolijke stemming. Want het is een festival wat veel mensen kennen, ja. maar vooral omdat er altijd gedoe is. Het is een festival, dat uh, heb je gelijk in, dat heel veel mensen kennen, maar vooral altijd een opstaartprobleem heeft. Maar als hij eenmaal gestaart is, dan staat hij ook echt. Nu moeten we heel even stil zijn, we lopen heel even verder. Ja, net als je dan uh, de microfoon erbij houdt, dan doet hij het niet. Waarom nee. staan we hier bij deze vogel? Nou, dit zijn uh, picolets. Dat zijn speciale vogels uh, uit Suriname... En uh, het is een soort sport. In uh, elke zondag komen dus de, de vogelliefhebbers komen bij elkaar. En dan proberen ze ja, de strijd aan te gaan. Welke vogel de, de meeste slagen kan maken. En wat zijn slagen? De muziektonen die ze maken. Ja, kijk dit. En weer de microfoon erbij en dan houdt hij weer zijn mond. Ja, maar als je hoort dat wanneer hij stopt dat de ander het overneemt. Dat is de strijd tussen die vogels. Deze vogels hebben dus uit zichzelf... Hebben een soort, een soort een, uh, gedrag. Het moment dat de ene hele goede slagen maakt, dan wil de andere dat meteen overtreffen. Je zal zien dat wanneer deze stop, als je nu er naartoe loopt, dan iemand, dat de andere vogel het overneemt. En dat is ook wel typisch kwakkoe eigenlijk. Want ik heb even wat rondgevraagd uh, wat kwakkoe voor mensen betekent. Ja. En dan zeggen ze toch wel klein Suriname hier. Kwakkoe is ja Surinaams feest. Alles, iedereen zie je en iedereen is vrolijk. Vooral met dit weer. Dus ja, wat we vorig jaar gemist hebben, halen we dit jaar in. En de komende jaren ook. Het is iets waar, waar ik in ieder geval mee ben opgegroeid. Uh, en je weet dat het jaarlijks terugkomt. Dus ja, je verheugt je er wel een beetje op, want het is een soort uitje in de vakantie. Wij in het Antillia zeggen Bantopa, dus daar ontmoet je heel veel... Uh... Ja, bekende mensen. Mensen die je heel lang niet meer hebt gesproken en zo. En dan is het gewoon even babbelen en uh, verder kijken wat er... En vooral lekker eten. Ja, zeker. Je hoort deze mensen dus zeggen dat ze het heel belangrijk vinden dat Kwakoe er is. En nu was het er vorig jaar natuurlijk ja. niet. Ja. Hoe erg was dat? Het was vreselijk. Mensen plannen hun uh, vakantie ook rondom het festival. Of ze gaan voor het festival met vakantie of ze komen juist vanwege het festival naar Amsterdam toe... als, als we het over het buitenland hebben. Dus uh, wat dat betreft is er binnen de gezinnen, binnen de gemeenschap... is er heel veel ontregeld, omdat het kwakkelfestival de plotseling niet is. En je plotseling met de vraag gesteld wordt, maar wat ga je dan wel doen... Dus dat, dat, dat was een, een vreselijk jaar. En ik denk als je dat zou vragen dat de meeste mensen dat als antwoord zouden geven. Nu werd vanmiddag Kwakko officieel geopend. Ja. En er was een brass band. Ja. en Suriname. Ja, dat is een uh, in eigen tweeling. Uh, brass muziek. En dan ga ik het meer hebben over de muziek over het algemeen. Muziek is eigenlijk een rode draad binnen de Surinaamse gemeenschap. Het is een, um, de rustpunt, het is de, de entertainment, het is de... Uh, Klaagzang, het is um, de Liefde liefdesliederen. Dat uh, betekent muziek voor Suriname. Een bel voor? Jij gaat zo spelen, hè? Ja, ik wil het wel Op een kwakkelfestival straks met, uh, je, met mijn breisband. Ja, kijk, voor ons is het wel spannend. Want meestal laten ze Surinaamse groepen naar Nederland komen om het festival eigenlijk op Surinaamse wijze te openen. Maar dit jaar hebben ze ons gevraagd, en voor ons is dat wel een eer we zijn trots en we gaan laten zien wat wij kunnen vandaag eigenlijk. Vooral in de Surinamische gemeente zijn we heel erg bekend. En voor, dat, dat maakt dat wij weer allemaal een beetje, een klein beetje in Suriname gaan een beetje beroemd zijn. En voor ons is dat weer stoer. voor ons stoerde met hip-hop. Dus zo zie ik het. Daarom, ik heb liever brest dan hip-hop. Dat was dus de band hier bij Kwaku Festival. Ja. Het moment dat de eerste slagen van, van, de, van de Breastband begint... dat de hele omgeving meteen verandert. Iedereen die daar uh, stil zat, werd plotseling een swingend persoon. Nu is de muziek helaas opgehouden. Hebben we alleen nog maar het uh, vogeltje? Ja, maar je ziet het ook de vogels blijven doorgaan. 19 augustus is het afgelopen. En 19 augustus beginnen we meteen met de voorbereiding voor 2013. Volgend jaar gaat Kwaku zeker door, maar je kan het bezoeken dus tot 19 augustus. Zo is dat. U kunt er nog even naartoe. Anne van der Veen in Amsterdam met de festivaltent was dat. Ja, kort uh, voor tienen uh, nog een minuutje. Daan Huizing, uh, wanneer denk je dat je uh, definitief in het uh, profcircuit terechtkomt? Wat is, wat is je planning nu? Ergens tussen december en mei. Dan moet het gaan gebeuren? Ja. ja. Maar dan niet in Nederland, want dat moet dan overseas gaan gebeuren, ergens? Ja, afhankelijk van mijn speelrecht, maar ik hoop gewoon in Europa te starten... en dan uh, rustig op te bouwen, misschien in de verre toekomst wel naar Amerika. Ja, en een mooi begin zou zijn, de KLM openen. Absoluut. Gewoon hier om de hoek uh, in Hilversum voor de laatste keer. Daar uh, mag je op een, is het op een wildcard of zo meedoen. Ja, wij als amateurs eh, eh, die het WK spelen, die mogen daar meedoen. Ja. Dus ja, daar ga ik zeker aan meedoen. Ja, nou, mooi. Goed, tot zover uh, uh, dit uur. Er zijn al wat vragen binnengekomen voor uh, Sebastian. Onder andere uh, over een, iets met een ovaal blad, geloof ik, of zo. Oh, Dan ja. weet jij wel waar het over gaat. Ja, dat blad waar uh, Sky uh, mee rijdt. Ja, ja, ja. precies. Dat ja, ja. is wel vaker mee gereden, hoor, in het ja. verleden. Het is niet helemaal nieuw. Ja, nee, maar goed, wat dat precies inhoudt, dat uh, hoop we zo meteen te horen. Denk ik ligt er vast een tipje. Van radio 1nl of anders met de hashtag R1 sportzomer De vragen aan voor uh, Sebastian over de Tour en het wielrennen. Nu kan het nog. Tot zo.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 Dit is Radio 1.